Middernacht, het is nu woensdag 9 maart. Onderduift Nederwit met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Obama en de Britse premier Cameron... zijn het erover eens dat de Libische leider Gaddafi... zo snel mogelijk het veld moet ruimen. De twee leiders hebben met elkaar gebeld. Ze zijn voorstander van een wapenembargo... en een vliegverbod boven Libië. Frankrijk en Groot-Brittannië bereiden een VN-resolutie... voor zo'n no-fly zone voor. Rusland is daar tegen. Bij het Libische consulaat in Den Haag is de groene vlag van Gaddafi vervangen door de revolutionaire vlag. Die symbool staat voor de opstand tegen de dictatuur. Het was een initiatief van de Libische Mensenrechtenliga. Die vroeg het consulaat in Den Haag om de driekleur te hijsen en de consul heeft eraan gehoor gegeven. De renovatie van het Stedelijk Museum in Amsterdam wordt miljoenen duurder door het faillissement van aannemer Midret.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 Kijkers kunnen vanaf aanstaande zondag vragen opsturen naar een website. Drie van hen worden uitgekozen om persoonlijk van de paus antwoord te krijgen. In de Champions League hebben Barcelona en Shakhtar Donetsk de kwartfinales bereikt. Thuis versloegen de Catalanen Arsenal met 3-1. De uitwedstrijd was nog verloren met 2-1. Shakhtar Donetsk versloeg twee keer AS Roma. En tot besluit het weer van het zuidwesten uitraakt het bewolkt... waardoor het vannacht niet meer vriest... Overdag, ook wat regen, er staat dan een stevige westenwind. Maxima tussen 8 en 12 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Frank Dumas. Echte rechtvaardigheid bestaat niet. Gelijkwaardigheid bestaat ook niet, hoezeer sommigen er ook naar streven. Als je veel geld hebt, kun je een goede advocaat kopen, om wat te noemen. En daardoor lopen nogal eens echte misdadigers echte vrije voeten. Leuk is het niet, maar het valt wel te snappen. Er is één groot mysterie waar ik al jaren helemaal niets van begrijp. En dat is het mysterie van de woekerpolissen. Miljarden zijn op de zakken van onwetende burgers gepest. Maar geen verzekeraar heeft er een pepernootje minder om gegeten. De winsten zijn weer bijna terug op het oude niveau. En de bonussen idem dito. Tijd voor een goed gesprek met een woekerpolis-kenner. Er is één nieuw bericht. Hoi Frank, met Harko. Net zoals jij zelf, weet ik uit wel in gelichte kring... heeft jouw gast Erik Smit zelf ook een woekerpolis. En dan vraag ik me af, maakt hij zich nu zorgen over de toekomst? En hoe zit dat eigenlijk bij jou, waardehuisgenoot? Ik wens jullie een uh, mooi gesprek samen. Helkenspan, gisteravond in het Huis van de Maan. Erik Smit, journalist, schrijver van het vandaag verschenen boek, Woekerenpolis, hoe kom ik er vanaf? Welkom. Dankjewel. Ja. Hoeveel, heb je één Woekerenpolis of meerdere? Ik had er twee, eentje voor mijn hypotheek en uh, een, uh, een, uh, een pensioen en, uh, en van beide ben ik inmiddels verlost. Uh, maar dat neemt niet weg dat ik me geen zorgen maak over mijn oude dagsvoorziening. Te beginnen met je huis. Hoe groot is het gat wat jij nu hebt?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 Er eh, worden gewoon winstmarges ingesmeerd. Dat wordt verkocht als kosten. Eh, maar als jij dat had geweten van tevoren. Als, dan mijn, had je, als had jij tussen... dit nooit genomen het product. Als mijn, mijn tussenpersoon tegen mij gezegd had. Zag uh, uh, dus jij als een redelijk denkend mens in toch? Ja, ja, ja, Ja, nee, en, nee uh, maar ik, ik, ben, uh, ik, ben, ik ben, ben, ben wel niet, niet heel financieel onderweg, maar wel redelijk zakelijk. En, ik, en bovendien, net als jij, ben ik een journalist, dus ik kan wel doorvragen.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 Nou, dat loopt in de, in de tienduizenden, denk ik, ja. Tienduizenden goldens toen nog Ja, nou ja, ja ik, ik denk dat je hebt vier hele grote, omvangrijke polers afgesloten. Misschien zijn die van de kinderen het kleinste, maar... Ja, eh, de, de drie grote en twee kleine, ja. Ja, moet je zien. Dus, uh, nou ja, dat zijn, uh, ja goed, de tienduizenden, absoluut. Kijk, je, je praat over een dus als, als, als het van een redelijk omvang is, dan praat je echt al vaak al over... En die periode, hè, want dat zijn natuurlijk... Uh,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 Dat werd toen ook pas later geboren. Uh, uh, verboden, dat is zeg maar, bij aandelen transacties van tevoren een positie innemen... op basis van vorm van voorkennis. Um, nou, dat is natuurlijk hartstikke verboden inmiddels. Maar in uh, 85, ja, dat uh, deed iedereen dat. Maar dat wist je natuurlijk ook al dat het verboden was. Dat was de, de, je, je besodemietert de boel.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 Wat ze, wat ze zeggen, wat er in die zwarte doos gebeurt met die, met die premie, dat wordt er niet bij verteld. Maar ze ja. zeggen tegen mij: je ze stopt zeggen het tegen jou. Om, stop je geld in die zwarte ja. doos. De, en ze ge, zeggen: het komt allemaal goed. Het, en je je hebt drie scenario's: He, dat, dat, dat is voorgetekend. Je hebt dus een slecht scenario, een middelmatig scenario en een goed scenario. En dat gemiddelde nou, je dat je 10 of 12 procent rendement kon halen in die periode. Dan praat je over de negentiger jaren wat werd je voorgeschild nou als het een middelmatig scenario is dan kom je daarop uit en nou, dan kom je precies uit kan je hypotheek aflossen zo hebben we ook gerekend. Uh, prachtig precies. en nou en als het heel goed uitkomt heb hou je misschien 50.000 euro over nou dat is hartstikke mooi He? dat daar werd je ook Ik lekker meegemaakt tonnen overhouden uh, dat was die moes uh, het is u bent een dief van uw eigen portemonnee als u nu uh, niet gaat beleggen He? dus het is het is natuurlijk wel zo dat letterlijk gezegd overigens. Ja, nou ja, dat, dat is mij ook gezegd. Want ik heb op, op dezelfde grond heb ik ook een uh, beleggingshypotheek genomen. Ik wilde helemaal niet beleggen. Ik kan ook niet beleggen. Ook geen interesse in. Ik ook niet. Uh, niet ook. Ik was ik, helemaal niet geïnteresseerd. En, en, en, en bij mijn tussenpersoon kwam, een goede bekende van mij... die ik vertrouwde. Vertelde hij van, ja, je moet echt dit, dit product. nemen, want je bent anders dan dief van je eigen portemonnee. Nou, de, en zo zijn er miljoenen in, in dit type producten gelokt. Uh, en daar hebben die tussenpersonen de wel degelijk een, een belangrijke rol in.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 Uh, want wat gebeurt er in dat bad, en daar hebben we dan de dus, zeg maar, uh, metafoor voor gebruikt... er zit een kraantje aan dat bad, en bij uh, een redelijke uh, aardige uh, verzekeraar... druppelt daar misschien wat uh, marge uit voor uh, de verzekeraar in kwestie. Maar in dit geval staat die kraan wijd open, uh, want jij betaalt uh, gigantische kosten. En nogmaals, dat is natuurlijk... Uh,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 Je denkt, denkt God, dat is de keurige beleggingsfondsen. beleggingsfondsen. Die staan onder toezicht van dan wel uh, AFM natuurlijk. Maar die, die hebben de Autoriteit financiële markt. Ja, autoriteit financiële markt. Die, die oefenen gedragstoezicht uit op, op, op beleggingsfondsen. Dat doen ze op alle fondsen, behalve die huisfondsen. Dat zijn namelijk fondsen die eigendom zijn, officieel, van die verzekeraars. Daar dan heb, dan, dan heb jij een soort van fractie uit. Een klein partje uit. Uh, maar je bent niet... Eigenaar van het fonds, nee, het een partje uit het fonds. Waardoor zij op een slimme manier, of door een wamaas in het net, aan het, on, uh, aan het toezicht ontrokken zijn. Maar waar, waarom is dat van belang? Waarom? Want zij kunnen. het, het Normaal even toezichthouder natuurlijk. Uh, wordt, dan heb je een aantal regels aan te voldoen, aan transparantieregels. En, uh, nou, zij, en, en aangezien zij daar niet aan hoeven te voldoen. Dan hebben ze alle mogelijkheden om daar ook weer van allerlei kosten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 ja, dat moet dan bij dat die tien jaar ervoor getrokken worden. Dan kom je goed uit. En goed is dan inderdaad een ja, procent dan of zit je acht? Bij, ja, dan hebben je zes, een... zeven, acht. Dat, dat hangt ja. er vanaf. Je hebt wel voor een, uh, in, het zijn natuurlijk verschillende indexen. Maar goed, je hebt gelijk. Het zit maar daar, als het zit verzekeraars van die zes tot acht procent... vier tot vijf procent inhouden... Nou ja, dat is het antwoord. Dat is de schade. Ja. Dan, wat gebeurt er dan met je kapitaal? Nou, dan uh, blijkt je vaak beter uit geweest te zijn... als je gewoon simpel had gespaard...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 ja toch eigenlijk meer op kunnen winnen over de prijs van het pak van een melk... dan over een, een pensioen. En, maar en, Het is ingewikkeld? Het is, het is ingewikkeld, het is complex. Um, en Ik heb dat ook in, in ons boekje beschreven. Um, dat is een aparte manier... Uh,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 om bepaalde producten te verkopen... die gaan natuurlijk niet, geen, geen hele moeilijke, ingewikkelde vragen stellen voor zichzelf. In de tweede uur gaan we iets uh, leuks doen, denk ik. Straks als jij het niet meer bent, uh, maar hopelijk nog wel meeluistert... het Verbond van Verzekeraars zit in Den Haag, hè? de, de, de, de ja. koepelorganisatie. Uh, 4 miljoen getupeerd hebben we in dit land. 7 miljoen polissen, 4 miljoen gedupeerden. Uh, we gaan een virtuele mars op Den Haag organiseren... in het volgende uur van Casadoene. En dus hebben we mensen nodig. Mensen die de route uit willen stippelen. Hoe lopen we? Wat is de strategie? Hoe pakken we het aan? En wat komt er op de spandoeken te staan? En hoe houden we het ook nog een beetje gezellig onderweg? U kunt nu alvast bellen, 0800-1121, over de ontwoekerenmars van Casaluna. 0800-1121, twitteren kan ook, at of at Dumosh. Dan uh, komen we met elkaar in contact in het tweede uur. Erik Smit is mijn gast, we gaan even muziek draaien Erik. Uh, en dan gaan we daarna het daarna hebben over de oplossingskant. Want daar gaat jullie boek een hele belangrijke maat over. De oplossingskant, van wat kan je doen als je een woekenpolis hebt? Ga gaan eerst even luisteren naar muziek.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 Nou ja, dat, dat, dat, dat, is een, dat vergt enige analyse. Maar in, in de stelregels eigenlijk vrijwel... elk levensverzekeringsproduct wat je eigenlijk voor 2007 hebt afgesloten... Uh, zet daar maar alvast een hele dikke vraagteken bij. In principe kun je een uh, definiëren als een product... waar verborgen kosten in zitten en een product dat heel duur is. Nou, uh, daar, daar, daar, en kijk, hoe kom je erachter...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 ergens iemand van achter je heel erg um, iets met je aan het doen is. Je houdt het netjes bij <lacht> de boodschap staan. Goed, oké. Okay. Dus eigenlijk, als je een beetje het voor 2007... een levensverzekering of dat soort producten... dan weet je eigenlijk al dat de kans erg groot is. Ja, de kans erg groot. Dus al om 2007, je... omdat toen eigenlijk die verzekeraars en mij zijn gaan beloven... dat soort producten niet meer te maken. Hoewel, nou, in 2008, hè, 4 maart 2008 kwam meneer Waabeke met zijn... De ombudsman van het eh, verzekeringswezen? Precies, van het klachteninstituut van de financiële dienstverlening. Die, die, kwam, die kwam daar met een, met een aanbeveling... en dat is dan later de Waabeke-norm gaan heten. Die aanbeveling definieerde in dat die verzekeraars kosten konden maken... van 2,5 tot 4,5 procent. Op een maximaal rendement van 8 ja. procent, als je dat al haalt. Nou...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 En, en, en het, in het historische interview van uh, de heer Kees Palsma... journalist bij de firma Radar... Uh, de, op Tros een, Radar. De, Tros de firma, radar, ja, nee, sorry. Firma, uh, firma, ja, firma. Ja, nee, ik ben uh, helemaal... Nee, Tros Radar, en, op 18 januari werd het uitgezonden vorig jaar. Uh, uh, waarbij hij dus Waarbeek interviewt hierover. En uh, Waarbeek eigenlijk zelf niet kan zeggen wat, hij, wat, wat, wat deze regeling inhoudt. En het zegt dat het over de, over de totale waarde is van, het, van de polis. Dat is aan het eind. 2,5 procent. Nee, het is per jaar. Elk jaar dat bedrag. Nou, Als je dat uitrekent over een periode, je bent nu 20 jaar verder... dan scheelt je dat uh, 40 en soms wel 50 procent van, van de opbrengsten. Dus de kraan stond open. En kraan open. Ver... Sterker ja. nog, Palsma heeft aangetoond dat de kraan zelfs nog fractioneel... in één concreet geval wat ze in die uitzending te zien... iets verder open stond na de compensatieregeling dan voor de compensatie. Nou, Dat is natuurlijk het interessante eraan. Die, die compensatieregelingen die zijn uh, echt goud voor die verzekeraars. Toen die werd uitgesproken, uh, 4 maart 2008... toen was uh, dezelfde dag heeft de Nationaal Nederlander een brief uitgedaan... van nou, uh, dat doen we. Uh, met, met een opzomming van, re van, van uh, redenen waarom. Uh, wonderlijk is het natuurlijk dat ze dat op de eerste dag hebben gedaan. Dus uh, kennelijk wisten ze natuurlijk al keer, Eric, maar, maar, waar het natuurlijk heel goed. We hebben tien minuten die compensatieregeling... simpelweg vergeet het. Ja, wat verzekeraars je ook zeggen, ja. wat ze ook in de brief schrijven. Het levert ja. je geen bal op. Je het levert je geen einde bal op. aan het einde van de looptijd, over 20 jaar, 15 jaar, 30 jaar, krijg je een heel klein beetje terug. van wat je nu op dit moment tekort uh, ja. te veel betaalt. Ja, sterker maar, nog, die compensatieregelingen, daar verdienen die verzekeraars nog mee aan. Okay. Dat, maar goed, conclusie ja, vergeten: forget it. Verget ja. it. niet, gaat, gaat je niet ja. compenseren voor de ellende waar je nu in zit. Maar wat dan?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 belazerd en bedonderd Daar hebben we natuurlijk hartstikke gelijk. Kleine internetverzekeraars dat hè? Ja, en uh, kleine internetverzekeraar. Nou, ja, het is geen verzekeraar. Ze bieden eigenlijk beleggingsproducten uh, ja, een beleggingsproduct aan, uh, waarbij je op een hele voordelige manier inderdaad kunt sparen voor later. Nou, dat is sinds 2008 doen verzekeraars dat ook. Dat heet dat banksparen. Dat is door een wetsvoorstel van. Uh,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 Advies. Nou, ze hebben een woekenpolis-check ontwikkeld... Die, die uitrekent of jouw huidige polis... Uh, of, je, of, je, of er een voordelig alternatief product is. Nou, dat is en altijd raar. die combinatie heeft, van wat Independent doet en wat Ben Nu doet... heeft nervositeit bij de verzekeraars losgeweekt? Nou, die nervositeit die was er al veel eerder. Want ze weten natuurlijk uh, dat ze uh, allerlei foute dingen hebben gedaan. En zijn maar nu er... zien ze het weglopen. Uh, nou, dat heeft ook met andere zaken te maken. De verzekeraars in, uh, in het algemeen zeggen gewoon nog steeds... dat, er, dat, het, dat het probleem is opgelost waarbeken. de waarbeken, sinds die, die compensatieregelingen. De, uh, ze zeggen letterlijk dat er geen woekenpolissen meer bestaan. Dream, er is een sweet dreams. Er is een regeling getroffen met een adequaat kostniveau, ik citeer letterlijk... Uh, en uh, terwijl wij inmiddels natuurlijk luid en duidelijk weten dat, dat, dat het woekeren doorgaat. Uh, ja, dus uh, er is helemaal geen oplossing. Uh, er alternatief is uh, in, dat je overgaat. Nou, het overgaan is, is in, inmiddels door een aantal uh, incidenten is, het, is die druk toegenomen. Ten eerste een uitspraak van het KIFID, dat is het klachteninstituut. En ook een rechtelijke uitspraak in Haarlem in januari, uh, waarbij dwaling uh, werd aangetoond. Nou, als ergens verzekeraars bang voor zijn, is het dwaling.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 Nee, dat, daar, daarom is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 een boete. Dat zit in de meeste contracten uh, opgenomen. En de tweede zegt: er kan, kan, kan een verzeker of nog eens daaroverheen, de belastingdienst ja. zeggen. nou. Uh, maar kas, de kas, uitzending van de afgelopen zaterdag bleek dat de meeste verzekeraars nu geen boete meer berekenen, toch? Dat het... Nou, uh, dat is dan alleen als je overschakelt naar een product een eigen makelij. Soms, hè? soms. Nou, He? soms ja, soms. Ja.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 onvoorstelbaar dat zowel de toezichthouders als de Kamer... tot nu toe zo passief is geweest, toch? Überhaupt de hele politiek. Ja, dat is, uh, Waar is onvoorstelbaar. Ja. Ja, ja, goed. Nou, ik, nou, ik, ik ben namelijk name verbaasd natuurlijk over de, de opeenvolgende ministers van Financiën... die maar steeds het eigenlijk een soort woordvoerders zijn van de, het Verbond van Verzekeraars. Ik denk dat ik ga procederen. Ja, ik zou het ook doen. Ik, je hebt me eigenlijk wel een beetje een soort wake-up call verstrekt. Ik denk dat ik... Uh... Frank, je lijkt mij een, een strijdbaar type. Gewoon aan de gang. Ja, ja, ik denk dat ik ga procederen. Het is eigenlijk te gek voor woorden. En je praat niet over iemand die, die, die verzuipt in het geld. Ik heb een heel beschaafd, bescheiden inkomen. Het is heel, ik moet er hard voor werken. Het is absoluut niet zo dat het geld tegen de plinten klost. Klinkt lijkt wel gek. Nee, maar pik het niet. En, uh, en ik zou ook zeker uh, een andere toon aanslaan tegen je tussenpersoon... die jou toch op dit, tot, tot de dag van vandaag nog voorhoudt dat alles zal goedkomen. Nou, uh, die, uh, die zou toch echt iets beter moeten weten. In twee uur gaan we een, uh, uh, een virtuele ontwoekermars uh, organiseren. Wat moet er op de spandoeken komen te staan? En... Uh, nou ja, we gaan mensen zoeken om die ontboekermarsen virtueel in elkaar te schroeven. 0800-1121, dat is de telefoonnummer van de Casadoena, 0800-1121, dat is straks voor het tweede uur. Uh, Erik Smit, journalist, schrijver van het boek. Was bijzonder vreemd. Co-auteur. Co Co-auteur, ja, dus, precies. Je hebt het samengeschreven, dat is absoluut waar. Boekenpolis, hoe kom ik er vanaf? Dank je wel. Graag gedaan. Dank je wel. Succes met je strijd. Ja, heb ik heb het nodig, denk ik. Ik? ik, ik, ik, ik, ik, en ik. Ik ben niet alleen. Tijdens jij NCRV. CRV. In het kader van de door de regering gevorderde decenteit voor lokale omroepen volgt nu een uitzending van Bergrijk Radio. Bergrijk nieuwe stijl. Bergrijk Radio. Voorheen Radio Bergijk. Bergrijk Radio. Nieuwe stijl. Bergijk Nieuwe Stijl. Uw gastheer. Toon Sporenberg. Uh, ja, dames en heren. Goeiedag. Uh, het is misschien een u eventjes wennen. Maar dit is Bergijk Radio. En uh, dat wordt gepresenteerd door uh, de presentator die u al kent van Radio Bergijk. Dat dus niet meer bestaat. Want dat heet nu Bergrijk Radio, dat is namelijk Toon Sporenberg. En zijn nieuwe assistente, Albertine, Albertine van, van, van Oorschot. Ja. Ja. Uw gastvrouw, Albertine van Oorschot. Bergrijk nieuwe stijl. En we gaan er een prachtige uitzending van maken, waarin onder andere Albertine haar eerste echte interview gaat doen. Dus wij hebben er zin in, ik hoop u thuis ook, we zitten nog steeds op dezelfde frequentie als destijds Radio Bergrijk, maar dat heet dus nu... Radio. Nee, pardon. Bergrijk Radio. Voorheen Radio Bergrijk. Nieuwe stijl. En we beginnen met een gemeentebericht. Precies. Gemeentebericht. Gistermiddag om 1600 uur werd op het hof de heer Peer van E. door de plaatselijke politie ingerekend. De heer Van E. stond in zeer kennelijke slaat met ontbloot onderlichaam. Luidkeels bedreigingen te uiten aan het adres van Bergrijk Radio. De politie heeft de heer Van E. overgedragen... aan de lokale psychiatrische afdeling van de GG en GD. Tot zover dit gemeentebericht. Uh, dames en heren. Het, het is nu uh, aan Albertine van Oorschot ja. om uh, haar eerste officiële radio... Interview te gaan doen voor Bergrijk Radio. Albertine van Oorschot, het woord is aan jou. Dankjewel. Uh, ja, wij zitten hier in de studio. Welkom met Henk Lauwers. Ja, goed. Henk Lauwers is voormalig betonvlechter, voormalig arbeidstherapeut bij de penitentiaire inrichting in Eindhoven, heb ik begrepen. Ja, bij de Grote Beek. bij de Grote Beek. Daar zit jij dus niet meer. Nee, nee. Daar ben jij weggegaan. Dat ja. werd je te veel, of wat was de reden? Nou, dat heb ik al een keer verteld. Dat doe ik niet nog een keer. Ja, ehm... Um, Dat is dus niet zo'n held. begin nee, van het dit is dan, maar goed. Maar goed, door, ja. ik, Mag ik ook iets uh, drinken? Wil Wat wilt u drinken, meneer nou, Lauwers? Mijn kopstoot. Kopstoot van meneer Lauwers. Goed, ehm, um, als ik het goed begrepen heb, mag ik u zeggen? U hebt een, uh, mag het? Ja, zeg jij maar u. Goed, u bent dus uh, Henk Lauwers... Voormalig uh, penitentiaire inrichting, arbeidstherapeut, ja, dat heeft veel meegemaakt natuurlijk. Meneer Sporenberg, dat heeft veel. Ja, heeft... Exploseert nu in de Muzeval ja. met wel een heel, heel, heel interessante uh, uh, uh, uitzending. Thema. In het thema, het thema van, de, van de voorstelling, wat u daarop hangt, is, um, ja, en dan moet ik toch even slag, <laughs> is verdriet. Ja. Nou ja, verdriet uh, integreert mij dus mateloos. In de, in de tijden waarin we nu leven, is, is er gewoon heel veel verdriet. Echt, echt, echt heel, heel, heel, heel, heel veel verdriet. En, uh, en dat, dat, dat, dat, dat integreert mij maatloos. En hoe, hoe komt dat? Wat is er zo interessant aan? Maar het, het, het, het, het irriteert mij ook. Het irriteert het, me. Ja, wij zijn als samenleving, als mens, zijn wij verweekt. Echt verweekt. We, we janken om alles. Ja. Verdriet is de, is, de, is de meest voor de hand liggende emotie. En daarom heb ik daar een hele reeks mini stekwerken van gemaakt. mini-stek? Ja. Nou, ja. mogen we er misschien eens eentje zien? Want ja. ze hebben dus het thema verdriet, maar ze zijn niet allemaal hetzelfde. Nee, dit is bijvoorbeeld uh, stil verdriet. Goh. Dit, dit is, zo, st zo staat hij goed. Ja, dit, dit is de... Nou, zie je toch? Het is gewoon een jongetje van drie, stil verdriet is van drie niet zo uh, stil, hoor. U ziet ze in elkaar gestampt driewieler ernaast, in mini-stuk. Ik zou nee, dan nooit kiezen nee. voor stil verdriet. Of nou, zou jij moet, dat uh, kiezen? Nee, maar je moet even vragen welke vormen van verdriet hij dan nog verder heeft. Uh. Welke vormen van verdriet heeft u dan nog verder? Behalve uh, nou stil ja. verdriet. Heel goed Alper. Een jongetje met een ingestampte uh, driewieler. Nou, bijvoorbeeld hier, uh, ik ga er even snel doorheen, uh, het, uh, het radeloze verdriet. Is hoop, dat die? Het hopeloze verdriet. Wacht even, wat, wat is hier verdriet. radeloos aan aan deze hè? en die vrouw die daar zit bij je, op dat bankje, op dat Ikea-bankje? Wat is daar ja. nou radeloos? Nee, maar leg het uit. Ik, ik ben... Nee, nee, dat snap ik wel, maar je moet eerst gewoon vragen welke vormen van verdriet die allemaal behandelt. Welke wel vormen we daarna... van verdriet behandelt u allemaal, yes. behalve nou. stilverdriet en radeloos verdriet? Maar eigenlijk hopeloos verdriet is wat u al net ze... Hopeloos zei. verdriet? Dat is, die, dat is die jonge vrouw op dat Ikea-bankje. En er ligt wel een dood kind naast. Is dat? Ja, dat is natuurlijk ook heel erg moeilijk om dat met puntjes goed vorm te geven. Ik, ik dacht dat het gewoon een, een en vijf, minuten, vijf minuten voordat dit uh, tevreeuwtje werd vastgelegd, leefde het kind nog. Kunnen we iets voor voorstellen, dacht ik. Maar goed, dan... Uh, en dat dan, is wel het... het kind van die vrouw ook. Het is... Ja, het tuurlijk. is haar verdriet. Ja, natuurlijk. En wat voor vormen van verdriet zijn er nog meer? Het uh, onbegrijpelijke verdriet. Een uh, oorlogstrauma, gruwelijke psychische gevolgen van oorlog en geweld. Het eindeloze verdriet van achterblijvers die levenslang slachtoffers zijn. Hier heb bijvoorbeeld twee, uh, twee ouders. dus is deze. Dat is die. Ja. Dat is zijn, de... dat is, wat is de man en wat is de vrouw dan? Oké, okay, het is de man en dat is de vrouw. Oh, goh. Ze waren bij een broeken. Ja, dat vind ik dan gek. Zeker op. Ik vind dat kunst kan niet duidelijk genoeg zijn. Hè. Je moet nooit, vind ik hoor, de kijker aan het twijfelen zetten. En ik twijfel nu meteen als ik dit zie. Man en een vrouw. denk ik, ja, haha. Ik, ge ik, ja, ik geloof het dan het, gewoon Albert, niet. Albertine, Albertine, ja. je gaat nu te veel op je uh, eigen persoonlijke uh, ja. interpretatie van dingen. Ja, zeg. dat vind ik ook. Terwijl je als interviewer oh. eigenlijk de, de Ik, ik, ik begin ik... me een beetje te irriteren hoor. Ik begin me ja, echt, nee, mag mag echt een beetje te irriteren. Ja, je moet even... Maar, dus je moet gewoon... Gewoon inhoudelijk. Eh, inhoudelijk. Gewoon alsof ik er niks aan vind. Alsof het mij niks doet. Nee, Dat vind alsof ik moeilijk. Je... Ja, dan ik ik vind het gewoon heel moeilijk. Als ik een schilderij zie en ik denk er staat een titel bij en het zegt mij niks. Hallo? Denk ik dan, hallo kunstenbakker, kunnen we het even anders maken dan? Of hang het andersom? Ja, Albertine. Het, in, dat het is... irriteert mij. Ja, maar dat is dus geen uh, goede objectieve... Uh... Zeg, Meneer, ik heb het al gezien af. hier, ik uh, stap maar weer eens op. Nou, ik wou en, uh, toch nog wel heel graag even zien het verdriet tussen man en vrouw. Want daar zit u mee te adverteren, links en rechts. Mag ik die eens zien? Welke nee, is dat? Dit is. Uh... Is dat die? irriteert mij weer mateloos hoe we hier met de kunstenaar in zijn werk omgegaan. Uh, meneer uh, Lauwers, excuus. Want dat excuus. is ook niet voor niks, meneer Lauwers. Uh, uh, nee hoor, ik heb het helemaal gehad met Berghijk Radio. Ik, uh, ik stap op. Nou, dat, dat vind ik dan ook weer. Wacht even, meneer. Nee, ik stap op. Uh, meneer, uh, wat, uh, meneer Lauwers, uh, wacht even, meneer Lauwers. Misschien kunnen wij er één kopen van die man. Nee, nou. Sporenberg, Mogen wij er kopen van u, meneer Lauwers? Je had iets eerder in kunnen grijpen, Mogen ja, wij zo heen? We, je bent Albertine, een... Albertine, en dan hangen we hem andersom. Dan is het gewoon Dan is het moderne kunst. Ik wil die raadloos met die emmer, wat eigenlijk een baby is. Mag ik die kopen van u? Zeg maar het kost. Maakt mij niet ja. uit. Sporenberg, je bent een mietje. Een slap figuur. Een ja, homo. Uh, geef mij die met die emmer. Mag ik die? Je dat bent een raadloze vent. verdriet. Uh, je bent nog een vent? Ja. Meneer nou, Lauwers. Uh, geef, geef, geef mij dat ding nou. Nee, geef mij nou dat ding. Dat geef, ja. schild... oh, geef mij nee, dat schilderij. Ik hou deze gewoon achter. Ik vind deze schitterend. Ik, kijk nou, ik kijk nou een schitterende schilderij. Als je hem zo houdt, of als je ja. hem zo houdt... Nou is onze gast dus weg. <laughs> maar ik heb helemaal een, een schilderij. Ja. Dat was niet goed. Tertje, kun jij eventjes even een muziekje opzetten, alsjeblieft? Raadloze muziek, Tetje. Kijk, ja. Ik vind het heel leuk dat jij met mij... Bergijk Radio gaat maken. Maar je moet dan wel... van een ervaren radiomaker wat dingen aannemen. Dus, op het moment dat je een gast hebt... dan nou, geef maar een evaluatie. Dat lijkt me goed. Nou, ik moet zeggen... voor een eerste keer heb je het geprobeerd. Maar, jij laat veel te veel... je eigen persoonlijkheid in de interviews doorklinken. En dat is wat Radio Bergheid juist niet doet. Je hoort nooit de persoonlijkheid van de interviewer er doorheen. Het gaat altijd om de gast. Dus hou daar nou volgende keer rekening mee. Maar, eh... is... Tijdje. Zet de muziek maar weer af. Hoe had jij dit dan aangepakt? Toon of peer? Ik ben nu ook weer toon of peer. Nu voel ik een knappe microfoon opkomen. Even voor de luisteraars thuis. Dat is goed. We gaan nu jouw eigen rubriekje even doen. Ja, dat is hartstikke leuk. Knutsel En knutsel ik dus met een wekkerradio. Knutsel rubriek. Ja, dames en heren, dit is weer Albertines Knutselminuut. En vandaag gaan we niet iets moois maken, maar we gaan iets repareren. Dat kan ook heel nuttig zijn, dat je gewoon eens even op de radio hoort hoe je iets kan repareren. Nou, wat ik hier heb staan is een wekkerradio. Ja, wat een heel bijzonder. Een judoka. Deze wekkerradio, uh, dat zullen veel mensen wel meemaken, die doet het nog wel. Alleen het displaytje doet het niet meer. Dus dan heb je bijvoorbeeld een halve twee of een één, uh, lijkt een één, maar is eigenlijk een, een, uh, nou een zeven of zo. Gewoon, je weet niet precies hoe laat het is. En dat is erg moeilijk om daar wat aan te doen als je er geen kennis van zaken hebt. Vandaar dat ik dat nu behandel. Wat je nodig hebt om zoiets te repareren is een... Uh, universele schroevendraaierset, maar dan wel van kleine schroevendraaientjes, dus met hele kleine kruiskopjes en gewoon kleine tangetjes. Een klein mesje hier, een beetje scherp uh, mesje. En natuurlijk contrastvloeistof. Dus ik schroef het ding eerst even open. Zo. Oh. Kijk, dat gebeurt dus heel vaak. Dan maak je hem open en dan heb je niet meteen het plaatje. Dat heb ik dus ook nog, terwijl ik het redelijk vaak doe. Uh, dan is het handig om de contrastvloeistof erin te gieten. Je hebt meestal wel contrastvloeistof in grote flesjes. Gooi dat in die wekkeradio. En oh, oh, dat is natuurlijk... Hé, hey, dat is heel jammer. Um, uh, um, nou, ik, wat ik doe is, ik schroef dit weer vast... Ik giet even die contrastvloeistof eruit. Want dat moet er natuurlijk, kijk wat erin gaat, moet er ook altijd weer uit. Ik zet hem nu op zijn kant. Kijk, en dan zie je, ik zie nog steeds het displaytje, maar ik zie nu helemaal niks Niks meer. Maar dat komt natuurlijk omdat hij niet stopcontact zit. Wacht, dan doe ik hem toch even in het stopcontact. Zo. Hmm. Nee, dit zegt niks. Dat komt omdat... Dat stond. Ik had hem op de kop. Zo. Hier zit het displaytje. Dat moet toch even uit. Dus ik schroef... Ik doe hem eerst weer de schroevendaal uit de muur. Ik schroef het displaytje nu los aan de onderkant. Ik ga er met mijn vinger in... Ja, dan nou voel ik het displaytje. Dat is door de contrastvloeistof een beetje, ja, hoe zou ik het zeggen, een beetje chipper geworden. Dus dan, dan is dat makkelijker te betasten. Dan kun je er zo uittrekken. Nu heb ik het displaytje in mijn hand en nu zie ik wat eigenlijk... Ja, kijk, dit is het euvel. Wat is eigenlijk aan de hand is, er is... Een, een soort bedden... Ja, wat zou ik zeggen? Het, het weer wat wel eens in de bedden zit... kan ook in het displaytje van de wekkerradio komen. Dat is eenvoudig weg te halen met... Hier heb ik een klein tissue. Dat is dus ook altijd handig om erbij te hebben. Dat veeg ik dan weg. Nou, doe ik dat displaytje er weer in. Dat is altijd moeilijk. Wat is de goede en wat is de verkeerde kant? Dan kun je weer even testen door de... Stekker in het stopcontact te doen. Dit is de goede kant, maar op zijn kant. Dat is niet goed, want dan worden de letters heel anders. Zo, ik schroef hem hier weer dicht. Nee, wacht even. Nu heb ik wat over. Um, nou, dat maakt niet uit. Als het gewoon vast zit, zit het vast. Gewoon weer neerzetten. En, nou doe ik hem in het stopcontact. En dan... Nou ja, dit was ook een hele oude. Radio. Nee, pardon. Bergrijk Radio. Voorheen Radio Bergrijk. Nieuwe stijl. Mededelingen senioren. Voor senioren. Door senioren. Bij de Jodenmededeling! Waarom is alles, zijn de Joden van Berghijk? Eén tip: vermijd ieder contact met de heer Van Eersel. Einde mededeling! Nou, dat was Berghijk Radio. Ja, ik vond het schitterend, vond het leuk. Ja. Nou, ik zeg in ieder geval voor alle zieke mensen. Uh, peterschap en alle gezonde mensen in Berghijk. Kop op! Ja, tjus.